Wanneer we straks met aandacht geluisterd hebben naar het verband van onze tekstwoorden, dan vinden we dat Christus al begint met een zeer liefelijk woord op zijn discipelen, die bedroefd waren over zijn spreken van zijn heen gaan. En begint al te zeggen, uw harten worden niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis, mijn vader, zijn vele woningen, Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga het heen om uw plaats te bereiden. Wanneer zal ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zou hebben. Dan kom ik weder en zal u tot me nemen opdat dat ook gij moogt zijn waar ik ben. En dan zegt hij waar ik heen ga weet gij. En de weg weet gij. Thomas die het woord neemt zegt. Heren, wij weten niet waar je heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt Jezus in kort, de, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wanneer dat hij dan spreekt tot hem, indien hij niet aan mij gekend zou hebben... Indien Jezus zei, ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Indien gij hij de mij gekend had, zo zal ik ook mijn vader gekend hebben. En van nu aan. Kent gij hem en hebt hem gezien? En daar loopt Philippus mee vast. Over de kennis van de vader en over ge hebt hem gekend en ge hebt hem gezien dan vinden we de vraag van Thomas en van Philippus die zei uh, zei dat tot hem Heer, toon ons den vader en het is ons genoeg vinden dat Christus deze vraag zeer ernstig beantwoord wanneer hij zei tot hem ben ik zo lang een tijd bij uw lieden geweest. Eh, bij uw lieden. En heb gij mij niet gekend, Filippus? En mijn is wanneer we hier een ogenblikje stilstaan. Eh, bij wat Christus hier tot een discipel zegt. Die drie jaar met Jezus omgegaan. En die drie jaar zijn leer gehoord had. Zijn wonderen gezien had. Zijn prediking gehoord had. Zijn werken gezien had. Beleidenis gedaan had. En dat Jezus nu van hem gaat zeggen en met hem van. Want hij is de woordvoerder wel geweest van oude discipelen. Wanneer dat hij zegt ben ik zo'n lange tijd bij u geweest. En hebt gij mij niet gekend. Dat wil zeggen. Ik heb u drie jaar onderwezen. Ik heb u drie jaar een wonder en tekenen laten zien. Je hebt drie jaar, heb je uit kunnen horen. Dat ik van een vader gezonden ben enzovoort. En dan hebt gij mij niet gekend. <laughs> dus we vinden... Hier dat Christus van Philippus ging zeggen, nadat hij zelfs drie jaar met hem omgegaan heeft, het verwijt en zouden zeggen, liefde verwijt, Philippus heb gij mij niet gekend. Ik die van den vader gezonder is, één die in de tijd zei, hebben die gevonden. Van welke Mozes en de profeten gesproken hebben. Namelijk Jezus van Nazareth, Toen hij naar Tarnel ging roepen. En dan zegt Jezus nu van. Heb Gij mij niet gekend. Mijne houders. Ze zeiden tot onze leerling te spreken. Dan zal ik in de eerste plaats deze vraag over willen, doen, over willen brengen. Aan elk een van ons. Die onder de openbaring van het genadeverbond leeft. Als gedoopt de naam van Christen draagt. De waarheid komt te eerbiedigen. Geloof dat er een volk is die genade hebben leren kennen. Geloven dat er een Christus is dat de Christus er is. Maar nu de gewichtige vraag. Welke kennis hebben we in de loop van onze jaren van Christus opgedaan? Dus antwoord aan u lieve tussen God en uw ziel. Welke kennis och, hebben wij van Christus opgedaan? ik vrees dan er zijn die zelfs nog niet eens leerstellig een kennis hebben van zijn ambten als er gevraagd hier komt zeg me eens wat waren de ambten van Christus welke natuur hoeveel natuur had Christus zeg eens omtrent zijn staat spreek eens ach dan zouden er misschien nog Eftelijke zijn die het antwoord nog schuldig moeten blijven. Ik zeg mijn levens, we zeiden even tot onze lering te spreken. En wanneer we jaren onder de waarheid verkeerd hebben. En let goed op, we zeggen het niet om te verwijten. Maar dat het ons is, zal dringen tot nader of tot onderzoek tussen God en onze ziel. En hoe lang verkeerden we en hoe oud zijn we geworden onder de leer van de waarheid. Onder de leer van Christus. Onder de leer van genade door recht. Onder de leer van Christus. Zonder bloed staat in heeft vergeving. En welke kennis hebben we van Christus? Dat al is het dat hij gesprek is geworden. Is een schoonheid, beminnelijkheid, dierbaarheid, algenoegzaamheid, volheid, rijkdom. onschatbaar het vaders is geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Welke kennis. Hebben wij van Christus. Waar mij verheerde zonder een zaligmakende kennis. Zonder geloofskennis. Ach. Daar moeten we straks een Christus ontmoeten die we niet kennen. Een Christus ontmoeten. Die we in wezen niet kennen. Hij ging op aarde wandelende drie jaar en duizenden hebben er van zijn brood gezeten en ze kennen hem niet maar zijn er gereinigd te vinden nog van negen van de tien en ze kenden hem niet dan was er een wonder aan er gebeurd o bedenk eens mijn hud wat het is geen kennis te hebben van Christus die zijn de gegevenen des vaders. De enige middelaar en de enige zaligmaker en de enige verlossen is. Ik bind deze dingen op uw conscientie. We hebben allemaal ene kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Want dan zouden we de vraag kunnen doen. In de omwandeling van Jezus op aarde werd er nog veel over hem gesproken. Maar mijn hoort is dus waar, wat in onze tijd nog over Christus? Over zijn bloed, over zijn gerechtigheid, over zijn heiligheid, over zijn heerlijkheid gesproken. Helaas, helaas. En nog even verder. In hoeverre geschiet dat in onze gezin. Waar die toch. Als die gekend wordt. De allerschoonste is. Allermijnste kinderen. En dat al wat aan hem is. Schaam, is. Ach mijn zoon, Ik zeg eerst in het algemeen. God mocht het eens gebruiken om eens tot zelfonderzoek te komen. Heb ik kennis? Waar alles waar ik kennis van mocht hebben, hier om door de tijd te komen, welke kennis hebben van Christus om de eeuwigheid aan te kunnen doen. Ik zeg het met hem. Want wanneer we geen kennis van hem hebben, zullen we hem ook, eh, zullen we ook ons bij tijden in hem niet vermijden. Zullen we ook hem niet vermelden. Zullen we ook niet lief hebben van mijn houders, eh, zonder kennis van de persoon, kunnen we liefde hebben tot de persoon? Hoe noodzakelijk dan mijn ouders en ik zeg nogmaals, ik zeg het niet op verwijt, maar God mocht het eens gebruiken. En voor de een of andere dat we ons zelf eens afvragen, hoeveel jaren verkeer ik onder de waarheid. Hoeveel heb ik ervan beluisterd. En als Christus nu eens tegen me zei, heb gij mij niet gekend. heb gij mij niet gekend ben ik zo'n lange tijd met die lieden geweest en daar kan niemand zich van ontslaan die leeft onder de prediking en onder de openbaring van het genadeverbond en want mijn orde, dan mijn houders verhoudt de prediking in om van niets te willen weten dan van Jezus en Christus en die gekreis dus wanneer er een gekruiste Christus gepredikt wordt. Als de enige middelaar en de enige zaligmaker. En welke kennis hebben we dan? Ach, zou het dan nog niet waar kunnen worden? Mijn volk gaat verloren. Omdat het geen kennis is. Ach, laten we toch eens Staan bij de ernst van ons leven waar zonder Christus kennis is verloren de ernst van het leven maar ook de ernst van de eeuwigheid waar toch een ijgelijk van nature heen reist maar in ten andere en we vinden hier zeg ik zei dat we leren spreken tot onze leer. Ten andere vinden we hier van een mens die toch wel enige kennis van Christus had. Die wel een kennis van Christus had, wat we ze even nog zijn, dat Jezus hem gevonden had. Want we vinden nog, en Jezus vond Filippus. Dus Philippus was er opgezocht door de heer zelf. En dan vinden we van die Filippus. Dat hij ging roepen naar Tanael. En dat hij tot naar Tanael zegt. We hebben dien gevonden van welke Moos en de profeten gesproken hebben. En Jezus van Nazareth. En dan vinden we dat hij zegt. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? En toen was dit het aanvoed ook alweer schuldig. Toen bleef hij ook alweer een raad te zitten. Totdat hij komt en ziet. Christus gaf het antwoord wanneer dat hij tot Nathanael zegt, zie er waarlijke mensen liep, en welke geen bedrood is. En Nathanael vraagt, van waar kent je mij? En wel, zegt hij, eerst in het de jury, daar vond de vijf boombaard, zei ik u, geen Christus, van God het openbaar. En mijn ogen, dus nu kunnen we van Christus weten, in beleidenis en Ach, alle godsdiensten spreken bijna over een Christus. En over de Christus. Maar, mijn houders, dus nu zal het erop aankomen of het zaligmakende kennis is. Er want al wat niet zaligmakend gewrocht is door de heilige geest, geldt aan de hemel voor niet. En er alles zeggen we, in het algemeen over een Christus spreekt. Maar zeer weinigen die hem kennen zoals dat hij is. Wil ik hier zeggen, mijn leiders? Jezus had drie jaar met zijn disciple op aarde rondgewandeld. En wanneer dat hij in het wanneer dat aan het kruis ging, dan had er op de ganse aardbodem niemand zulke kennis als de grootste zondaard die er was. En wie was dat? De moordenaar aan kras. De discipelen waren gevlucht. De vrouwen stonden van ver. En hebben niet verstaan. En zelfs wanneer Christus al sprak over zijn lijden sterven wilde ze niet aan. En dan vinden ze dat die man op Golgotha die daar in die verachter en miskende en gekruiste Christus een koning van een koninkrijk en die krijgt over te nemen dat hij rechtvaardig om zijn eigen schuld verloren moet gaan want hij zegt tegen de anderen wanneer dat hij spot wij toch zegt die lijden rechtvaardig want wij ontvangen strafwaardig naar hetgeen dat we gedaan hebben maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus in de overname van zijn straf, straf Houdigt die Christus als ons. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan gaat hij zijn bekkie doen. Zeggen de heren gedenk mij. Wanneer geen koninkrijk zo gekomen zijn. En dan krijgt u te geloven dat Christus. Hoewel het Spotbord boven hem heen en een spotkroon op zijn hoofd en een spotkroon op zijn kruis zegt hij eh, dat hij een koninkrijk gaat ingaan. En zegt hij: gedenkt mij. wanneer hij straks het koninkrijk ingaat en voor het aangezicht die vaders verschijnt, ach, gedenk aan mij. Welke reden, op welke grond? Wel, wanneer gij daarin gaat gaat gij erin met uw bloed gaat gij erin met je offer gaat gij erin eh, met als het land dat geslacht is voldoende voldaan hebbende aan de eis van de goddelijke gerechtigheid en op die grond zal voor mij nog geen gedenk mijn reden. En dat hoorde je van Sint Petrus en van Sint Thomas en van zijn Philippus en van geen Vrouwen. En van al diegenen die hem nagewandeld hebben. Dus die man, die had meer kennis als de oude discipelen met elkaar van Jezus hadden. Want we vinden dat hij zegt: Hey, zult gij met mij in het paradijs zijn? En dan zegt die man niet: Nee, heren. Ik bedoel paradijs niet. Ik bedoel het koninkrijk der hemelen. En nee deze man, die heeft er iets van geleerd dat hij in het paradijs stond. In de rechtheid, En dat Christus zegt: heden zulke mensen in paradijs zijn. Dat hij weer in een recht staat voor God zou staan. Door Christus het door Christus Zulk een geloof licht. En geloofskennis kreeg die man van Christus, vinden we hier van Filippus. die ook wel enige kennis van Christus had, en wel een zalig kennis van Christus had, enige geloofskennis van Christus had, maar mijn hoorde toch veel voor hem verborgen, en we zeiden hier een eigenlijke een of een droevig verwijt, dat Christus hem doet alsof dat hij wil zeggen heb ik nu drie jaar met je omgegaan Philippen, en kent u me nu nog niet dat wil zeggen kent u me niet zoals ik in wezen ben want wanneer dat hij de vraag gedaan heeft uh, toon om zijn vader en het is genoeg hij zegt die mij gezien heeft heeft de vader gezien dus we vinden dat Filippus nog een onderscheid maakt in deze zin Christus die was verachtig God heeft de menselijke natuur aangenomen en er hing die nog waarschijnlijk wat aan de oud-testamentische bediening we vinden nog dat Mozes op een keer zei hierin, dat ik uw aangezicht mocht zien we vinden hier een vraag van P. van Filippus uit zijn onwetendheid en onkunde ja. een vraag mijn leerdes uit zijn onwetendheid zeggen we, maar ook zijn onkunde omtrent Christus maar ik ga even wat verder die onder ons verwaardigd zijn mogen worden verwaardigd zijn mogen worden om enige kennis van Christus verkregen te hebben. en Een verwaardigheid geworden. Laat ik eerst even zeggen. Een evangelische kennis. Dat men bekoopd zal geworden zijn. Door de leer van Christus. Door het woord van Christus. Door het werk van Christus. En ja dat gij bij tijden. Gelijk als Rut in Naomi zegt, een geoefende christin, zegt, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. De merk je dat wanneer dat is gebeurd mocht zijn, maar hebben we dan kennis van Christus, zoals dat die wezen nodig is gekend te worden, Ach, mijn Heures, dan heeft ervaring geleerd dat het bij vele dikwijls geweest is. Schrik niet. als de morgenwolk en een vroegkomende taal die voorbij is. En er niets van overgebleven is als enige kennis. Enige kennis maar ik ga nog even een stapje terug wanneer het grote behaagd is zijn er zo werkelijk aan onze zielen te openbaren wat nooit kan buiten het recht van God om. we hebben daar zondag over gesproken naar aanleiding van zondag 4 dus daar gaan we niet over uitweiden maar dit houden we om ons tot het vast wat ook onze heidelberger ons leren, dat zonder kennis van Gods recht er ook geen kennis kan zijn van die gezegende maken. waarom niet waarom niet wel mijn oude door het recht Gods kom in het slot en krijgt men de schuld aan verder over te nemen en zelfs de straf over te nemen en op grond van dat recht snijdt God alle mensen werken daar gaat onze gerechtigheid daar gaat onze heiligheid daar gaat onze werkzaamheid daar gaat ons bidden daar gaat ons tranen er gaat er alles aan als rond voor de eeuwigheid. Maar wanneer het kan, de behaagt zijn zoon te openbaren. En door de Heilige Geest te verklaren. Wat bij Nathanael geschiedde toen die zei: de geest heeft de Christus. De zoon, de, zoon, de koning Israël. Wat Peter is deze, zeggen. Hij zij de Christus. De Zoon des levende God. Gij hebt de woorden des levende Levens. Tot wie zullen de hele zijn. En dan weet Peter het woord veranderen. Ja. Dus. Een zelig makende kennis. En toch niet zelf. Ja. En toch niet zelf. Ach ik stoot hier misschien wel bij de een of de andere op misschien als God het niet verroept dat het nog vijandschap te weten ja. maar in deze mijnheids uh, dan vinden we hier dat deze man drie jaar met Christus omgegaan is en dat Christus zegt heb Gij mij niet gekend dat wil zeggen op wijze. Dat mijn bloed, mijn gerechtigheid, mijn offer, alleen golden kan behalen, Dat er van jullie ook niets, maar dan ook niets is wat waarde heeft voor God. En mijn levens, wanneer dat hij dan hier zegt. Heb gij mij niet gekend, Philippus? Ach, dan zou ik te doen. Mijn leugens, als we werkelijk hebben leren kennen, wat is de uitwerking daarvan geweest? Wat is de vrucht daarvan geweest? En wat is daarvan geopend waard in ons leven? oh we gaan hier eventjes separeren er wordt in onze tijd maar weinig meer gesepareerd tussen het ware en het niet ware tussen het echte en het niet echte nou worden we wel geroepen om te separeren als we ooit een ware kennis van Christus opgedaan hebben mijn dan vinden we hier dat Christus tot zijn discipels spreekt wanneer. Dat hij gaat zeggen: wij weten niet wanneer dat hij het heeft over de heen gegaan. Wij weten niet waar de heen gaat. En de weg weten we niet. Dan zegt ja Thomas, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot een Vader dan door mij. Ik ben de weg waardoor een arme zoon daar weer in gemeenschap met God kan komen. De enige weg, de genoegzame weg, de betaalde en de van God herkende weg. De enige weg. Niemand zegt die komt tot een Vader dan door die weg. Niemand komt op die weg dan door de waarheid te genomen onder het gezag van de waarheid, de leer waarheid. Niemand heeft het leven dan alleen door die weg. Want ik ben het leven. En dan zegt Philippus naar aanleiding van. Indien, en dan zegt hij nog, indien die mij gekend had. Zo zal u ook mijn vader gekend hebben. En van u hem kennen hebt gezien. Het is wat Jezus wil zeggen. Nu ben ik te weg tot de vader. De waarheid waardoor gij gemeenschap kan krijgen met de vader. En het leven waardoor gij het leven kan genieten door mij uit den vader. Want bij u is de levensgrond. God in de fontein. Ja. En hoe gaat hij zeggen. Wanneer dat hij zegt. En van u aan. kinderen? hebben En u schrikt. Nu schrikt Filippus zeker. En dan zegt hij. Filippus zei. De heer het ons onze vader. En het is ons genoeg. En merk is mijn hoor. Hoewel Christus ervan gesproken had. En God zelf gesproken had. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik me welbaar heb. En als je Johannes 10 leest. Eh, dat Christus daar uitdrukkelijk handelt. Of dat hij niet doet buiten de vader. En wat de vader hem geleerd heeft. En wat de vader hem gezegd heeft. Dat alleen maar doet het werk van de vader. Nu staat in het begin nog gij liever geloof in God. Op welke wijze geloofde in God. Ze kenden God niet. als de oor der daar zandacht. En En wanneer u die gewicht die gewichtvolle hebt, heb gij mij niet gekend. Die mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Ik zou deze vraag eens willen doen. In zonderheid ook mijn hoorde. Als we avondmaalganger geweest zijn in de loop der jaren. En we aan de dienst des verbonds wel eens geweest zouden zijn. Ik zeg nogmaals, ik spreek niet verwijtend. Maar als het kon opscherpen. Dan we wakker zouden worden. En niet met de geest van de tijd in slaap zouden vallen. Heb ik kennis van de Heer Jezus? Ja, dan durf ik niet te ontkennen hoor. Maar hier zaken wel goed hoor. Ja. Laat u nooit misleiden En nog bedriegen voor de eeuwigheid. Er worden er wat mijn horen. Zonder grond naar de hemel gezet. Houd al je gedachtenis. We vinden hier de leer van Christus. Heb gij mij niet gekend, Filippus, Die mij gezien heeft. Door het geloof vroeg, Die heeft in het hart van de vader gekeken. Nu even de vraag. Als ooit die waren onze ziel geopenbaard is geworden. En verklaart Dan hebben we meer kennis. Uit het hart van de eerste persoon. Die heb hem gegeven. En die heb hem gezond. Die heeft. Toen die op aarde gekomen was. Geboren. Hebben de engelen uit de hemel. Zijn ze gebarsten. Om God ongelof en eer te geven. De vader. Ere zijn God in de hoogste de hevelen, En vrede op aarde. In de mensen welbaar. En daarom vinden we nog op een plaats. Dat Christus in immers gezegd heeft. Dat hij het koninkrijk aan mijn vader over zal geven, Wanneer straks de grote oordeel zal aangebroken is. En al de gezelligde. En dan zegt hij. en Zal dit koninkrijk zegt Paulus de vader over. Of dat God de eerste persoon zou zijn. Alles en in alles nu even de vraag hebben we wel eens mijn woord op grond van recht leren kennen en wie God de Vader is merkjes een wonderlijke zaak hè? als we nog lezen op een keer en daar heb je tegen de heer Jezus Heren zeggen ze. Leer ons bidden. Wat zegt Jezus dan? Wil jullie moeten dan bidden? Heren God die in de hemel is. Hé. Hey, wat dan? Onze Vader. Die in de hemel is. Hoe kan dat nou? Christus de dag gebed is al heer. En hier zegt hij, heb gij mij niet gekend, meneer? Die meisjes gezien heeft in het Op een andere plaats vinden we dat hij zegt, vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen, uw lieden het koninkrijk te geven. Dan spreekt hij over, het is uw vaders welbehagen. Op een andere plaats vinden we dat hij met een hand over dat ze zouden zitten, de vader hem geven, Dan ze zouden zitten als twaalf kronen oordeelende, de twaalf geslachten Israël. Er leest is mijn ruggen hoe menigmaal hij hun van zijn vader gesproken had. En nu vinden we hier dat het te zeggen. Heb gij mij niet gekend, Philips? Met andere woorden. Ik vind zelfs nog op een plaats dat hij zegt. Ook in een van deze kapittels: Ik zeg niet dat ik ten vader voor u bidden zal. De vader zelf heeft een lief. Dus hij gaat zijn kennis stellen. Met de liefde des vaders. En nu bij alles wat hij tot er gesproken had. En bij alles wat hij tot er gepredikt had. Nu hier komt. Tot met eerbied gesproken. De droeve klacht van Christus. Heb gij mij niet gekend, je Ach, heb je dan nog nooit in mij kunnen verblijden en verheugen dat ik je zaligmaker ben, dat ik je verlosser ben, dat ik voor je zonde zal boeken. O, merk is eens mijn houders, en wanneer hij tot zijn discipelen hier en mede door te litten zegt, heb jij mij niet gekend? Die mij hier heeft, Hij geeft een antwoord, die heen zijn vader gezien. Maar ik ga nog een stapje verder. Een stapje verder. Hoe dan, dan? Wel zelfs. Al is het dat we gerechtvaardig zelf zijn. En vrijgesproken van schuld en straf. En een genade recht verkregen tot het even alleen en we hebben mogen beleven verzegeld door den heilige geest een thuiskomen gekregen hebbende bij de vader en dat we in ons leven waar we het hebben mogen lispelen door den heilige geest Abba, dat is vader, vader hem hebbende leren kennen niet alleen als de vader van Christus Jezus maar ook onze God en Vader, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, ook onze Vader. En we hebben het wel eens van harte nagedoen, onze Vader. In de hemel zijn. ik iemand zeggen, maar daar geldt het toch niet van? Voorzichtig goed. voorzichtig. O, oh, mijn dan zou ik in de eerste plaats willen herinneren hoe was u toen, toen dat mocht gebeuren, dat je leerde kennen dat God je vader werd, door den heilige geest verzegeld en verzekerd en een thuiskomen gekregen, dat je eens kon wispelen, onze vader. Waarvan Christus getuigt, ik varen op. Tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Ja. Hoe was je toen? Ja. En dan ga ik nu eens vragen: hoe bent u nu? Hoe bent u nu? Ach, toen in die tijd. Zouden de, de steden eer gesproken hebben. Indien zijn. In die tijd zou stond bij tijden. Hij moest de blijdschap ons vervuld hebben. Waar is nu die blijdschap? In die tijd had men nog Een hartelijke vrije toegang. Uh, tot den vader. Door Christus hoor. Denk erop. Er zijn mensen die zeggen dat ze toegang krijgen tot Christus. Tot de vader buiten Christus. Zijn logen En bedriegers. Christus heeft de weg gebaand Tot in het binnenste heilig. En langs die weg. Dat is langs zijn bloederhoffer. En voorbidding is de toegang tot een troon dergenaan. Dat is niet hoor. Maar dan nu de vraag. Ach mijn huddes, wanneer is het? Zouden we ons eens mogen verheugen en verblijven? Wanneer is het dat we nog eens iets van pinkstervreugde mogen beleven? Wanneer is het dat we nog eens een ruim getuigenis van onze koning mogen leven? Wanneer is het dat we nog eens vol zitten van de liefde des vaders, des zons en des Heiligen geestes? Ach, laten we dan onze gesprekken nagaan. Ach, mijn God, zou Christus dan niet kennis zijn? Filippus, heb gij mij niet gekend? Dat wil zeggen, heb je zo weinig geloofsoefening? Heb je mij niet gekend, die mij gezien heeft, heeft den vader gezien? Ach, waarom als die mij gezien heeft, heeft mij niet gezien. Zo ik hier ben als mens, maar zo opwaarachtig ben als God. En als God ben ik eens wezens met mijn vader. Zodat hij mij gezien heeft, heeft mijn vader gezien. Ach, mijn Lord, zouden we die onder ons nog wezen. Die als deze vraag door Christus geschieden zou vandaag en nog, en dat we de hand op onze boezem. En dan kunnen wij zeggen. Nu, daar kan ik gerust ja zeggen. Daar ben ik niet zo bezig. Nu, dan was het beter dat u vanavond hier kwam staan. Als dat ik je zat. Streentjes. Dan wil ik direct de preekstoel afkomen. En zou ik zeggen, kom. Ja. Haal het wel dat er eentje zou zijn die zou kunnen zeggen. Ach, maar. Nee, daar voel ik me nou niet schuldig aan hoor. Want wilt, En wat wil ik zeggen. Wel, mijn hord. Als Christus je zegt. Heb Gij mij niet gekend. O, mijn hord. zo dikwijls komt het niet voor. Dat ongeloof. Twijfel. Verzoekingen bestrijdingen Christus verdenkt. hoe dikwijls komt het niet voort en soms dat we niet eens durven bidden onze vader ik heb het niet over dat we dat vormelijk doen maar om het nu eens rechtig uit ons hart te doen ja. ach wanneer huilde we Christus, zoals dat hij een is met zijn vader, hij heeft, en zijn vader zijn een. We dus weten dat we tot onderwijzing wensen te spreken. Maar onderwijzing dat is tot opscherping. Verstand wordt gescherpt met verstand. En wanneer God een heilige geest ons verstand komt te verscherpen, doet hij dat door het woord en door middel van het woord op dat ook mijn houders de kennis van Christus als zodanig, heb gij mij niet gekend Och, wat was een klachten een zuchten ja maar de kerken is toch een klagende kerk wat klachten leven mensen die er klagen vanwege zijn zonden maar mijn houders uh, wanneer gebeurt het dan de stappen, zo godloven en prijs Verheft zijn naam, zo hoog, zo heilig vast, oh God, die wat is en prees. Dan staat er hier eentje, die vanmiddag niet wist haast om aan een tekst te komen. En mijn deugd is, dan moet ik bekennen. Wat heb ik nog weinig kennis. Ja. Ach, wat heb ik nog weinig kennis. Dat hij zou kunnen zeggen. Heb jij mij niet gekend. Die mij gezien heeft. Maar als hij daar wat licht over geeft. Die heeft zijn vader gezien die mij krijgt te kennen zoals ik van mijn vader veronderdeerd ben zoals ik in de raad des vredes me aan de voorwaarden en de eisen des vaders onderworpen getroost en gegeven heeft zoals ik hier op aarde gekomen ben om te doen de wil mijn vaders want ik draag uw heilige wet die wij de sterveling zetten. En het is mijn zegenland dat hij de wil zijns vader zegt en dat zelfs wanneer dat u in de hof van het zemen heeft zegt vader niet mijn wil maar uw wil geschieden en zodanig en heb ik gemeen die gekend die mij gezien heeft heeft een vader gezien Ook wanneer dat u aan het kruis zal gespijkerd wordt en dan geeft hij daar te kennen hoe zonder ons dat hij is en de liefde tot zijn vader maar ook de liefde tot de naaste vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen maar het is mijn roos die mij gekend heb jij mij niet gekend dus ik zeg nogmaals uh, wie zou hier tussenuit kennen om te zeggen ik heb Christus zodanig leren kennen. En ik heb de Vader leren kennen. En ik vrees dat die daar zo groot opstaan. meer bluffers zijn als beleven. Ja. Meer bluffers als beleven. Want als we werkelijk Christus leren kennen, zoals die zich verder openbaart in zijn woord. En we leren kennen de liefde des Vaders. Weet je waar je terecht komt in stop. Ja. Kom je terecht in stop. Ja. En want wanneer we Christus leren kennen. En den vader leren kennen. En wel God de vader in de oorsprong der zaligheid. In de stilte der door de eeuwigheid heeft de vader de zoon verkoren. En in de zoon zijn kerk verkoren. En dat is een vrije soevereine liefde daad geweest des Vader. Dus wat hier bezalig zal worden, worden we zalig. Omdat er door de eerste persoon verkoren is. Waarvan je staat hier in 31 ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Ach, dat brengt ons in het stof. Want die liefde is in het eenzijdig. Die liefde is vrij en soeverein. Ach, bedenkt eens. Als we kennis van Christus verkregen hebben. En kennis van den vader gekregen hebben in en door Christus. Mijn rood is dat de vrije soevereine. Ja. Want hij is niet door den vader verkoren. En in hem is zijn volk verkoren. En nu vinden we hier mijn rood van zijn volk. In plaats dat we door onderwijs. En dat zelfs drie jaren nog deze vraag gaan doen. Dat die moet ze, heb je toch mij niet gekeken. Heb je dan in mijn prediker de liefde God die beluisterd. Heb je dan in mijn leer die beluisterd. God was in Christus de wereld met hemzelf verzoend. Heb je dan die beluisterd dat ik aan de gerechtigheid zou genoemd want ik heb u gesproken van mijn lijden, ik heb u gesproken van mijn sterven ik heb u gesproken van mijn opstanding ik heb u gesproken van mijn hemelvaart ik heb ze even nog gesproken dat ik heen ga van je plaats te bereiden waarbij mijn vader dat ik gaat heen tot mijn vader hebben we nou zo niet gekend en dat wil zeggen heb je nou zo weinig krediet. Zo weinig geloof. Voor? Anderszins. Mijn ouders Anderszins. Omdat er dit staat. Dan zou het nog hoe beschamend, Maar anderszins ook nog vertrouwd kunnen zijn. In welke zin dan? Ach. Waren de discipelen ook zulke tabbers ach waren die toch ook zulke tap oh mijn oude, is die hoogvliegers die hebben bij tijden die na kunnen kijken dat zijn ze niet hoor nee. maar die zulke halte waren die onderwijs nodig hadden die mij gezien heeft mijn kind heeft ook mijn vader gezien want ik ben één met een vader ik heb één doel met een vader ik heb één doel ik doel te eren zegt vader en de samigheid van de kerk en dan wij zeggen in de Zee, Johannes 17 ik heb u verheerlijk tot derde vader ik heb u verheerlijk tot derde en ik heb verenigd het werk dat gij mij gegeven hebt, en uw vader verheerlijkt u de heerlijkheid, met de heerlijkheid die bij was, hier de wereld was. Dus de heerlijkheid des vaders was de heerlijkheid des zoons, en de heerlijkheid des zoons was de heerlijkheid des vaders, en wat ging het om? Over zo'n volk en kerk. Daarom, mijn ouders heb gij mij die gekend, lippen, die mij gezien heeft, heeft den vader gezien, en die ooit meer kennen, want over het algemeen, uh, wanneer je daar een benauwde conscientie of overtuiging in zijn, ach, dan is men soms nog wel eens bang voor de eerste persoon. We ja. leren hem ook kennen als God in de huishouding der genade, die toren tegen de zonde. daar krijgen we kennis aan Maar in wezen, mijn hoor, is al wat God doet lief. Want er is maar een ogenblik in zijn toren. En een leven in zijn hoed gezet. Om iets van zijn toren te leren kennen is nodig. Om te leren kennen dat hij dat, dat vaderlijke lief. Dat hij er bij hem zou hebben. Op grond van de aangebrechte gerechtigheid zijn zoon. En... Dan geldt het ervan dat we nog even ter pausen zingen uit Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mee het de op deze kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israël's heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn of zijn te wachten, hoe zijn werk van hoe te klein zijn, zijn krachten, en dat wij stoffen jongsters zijn geweest. Het is het zevende vers van Salomon, ronde Die mij gezien heeft, heeft mijn vader gezien. En, en nu wordt hier gesproken over kennis en overzien. Wat betekent dat nou eigenlijk niets anders als een vader het geloof? Het geloven zijn de streks van die moordenaar die zag door het Geloof in die ver. Vloek kunt hij daarheen als een vervloekte Christus. Zag hij door het geloof een volkomen zal maken. In de omwandeling op aarde. Hebben tollenaren en zondaren die tot hem kwamen. Hebben door het geloof in hem gezien. En de veiligmaker en de verlosser. En want we vinden nog wie dit niet zagen? Uh, wel, de Fariseeën en de Schriftelingen. En velen van het volk, die op twee gedachten hinkten, uh, maar er waren er toch enkele. We vinden zelfs nog op een plaats, dat Jezus zegt: Kent zij, gij het vlees des zons des mensen eet, en zijn bloed drinkt, heb geen leven in zelf. En dan de zijde van zijn Hij deze reden is hij. Die kan mezelf horen. Ja. En zij wandelden niet meer met hem. Die zelfs zijn discipelen genoemd werd. Waarom? Omdat ze hem niet kenden. Omdat ze hem niet kenden. En mijn hoort is wanneer nou de scherpste van de leer gepredikt wordt. Dat er buiten Christus geen grond is voor de eeuwigheid. En geen grond is voor God. En de scherpte van die leer, die moet men niet meer. Men wil liever een beetje uh, wat opgebouwd worden en verzekerd worden. In zonderheid, in al Godsvolle kom niet tot die grote zaak, hoor. Nee. En kijk, weet je, we moeten de heren vrij laten. Achterkant van rompjes gepraat worden. God is een vrij soeverein wezen, Maar mijn hulp. Waar kennis is van Christus. Ach, dat geloof kennis is. Wat is het geloof in zijn wezen Als een goud delt, Die steeds dieper uitgraaft. Om het diamant om het goud ter genade deelachtig te worden wanneer de staat van die man die een parel vond in een akker en maar ja, die akker was niet van hem maar hij vond die parel en wat zegt hij, oh gelukkig het was toch zo'n pracht parel. schitterende parel maar ja, kijk weet je, hij was niet van mij hij was in een ander man's land maar hij is wel waar, veel waard hoor. Neen, wat hij verkocht alles wat hij had. En kocht die paard. Oh, mijn Wanneer kennis en zien, het geloof wordt vergeleken bij te zien, en het bestaat in kennis en in vertrouwen. En wanneer ze dan weglopen. Dan roept Jezus ze niet terug. Het kan wel met een beetje minder hoor. Het kan wel met een tekst. Het kan wel met een versie. Het kan wel met een indrukje. Met een gebedsverhoring. Daar ga je ook al mee naar de hemel. Nee, Christus roept ze niet terug hoor. Weet je wat hij zegt? Tot zijn twaalf discipelen. Israël, wilt gij niet ook meteen eraan? Is de leer je te scherp? En dan Peter het los, dat hij zegt, tot wie zullen we heen leren? Gij hebt de woorden des eeuwen geleerd. En vandaar uit mijn houders krijgt de kerk kerken God bij de aanvang en bij de voorgang altijd maar onderwijs nodig want door het geloof dat is zeg maar een schatgraaf ja. en wanneer het geloof geoefend mag worden vindt het in Christus de verborgenheden des Heren zijn voor de redenen en vreden en zijn verbond om hem niet bekend te maken om ingeleid te worden tot nadere kennis omtrent Christus en omtrent de vader door de heilige Geest die het geloof werkt daarom zeggen we het geloof is niet een dood geloof dat ik maar geloof heb voor mijn eigen en mijn eigen vader zeker dan komen we wel wezen als het ware maken maar het zaligmakend geloof is een werkzaamheid dat het is en hoe meer geloof dat er gevoeld wordt des te meer zal er aan de heren gevraagd worden en des te meer zijn je dwaars het leren kennen ja. o mijn houders, dat worden ze, waar we van worden, vanmiddag vanavond van zomaar. leer mij o heer, dan weg door u bepaald dan zal ik die ten einde toe bewaren, dat worden ze die zeggen, doe mij, ik ben zo'n dwalf die ik schepselier Ach, we vinden hier niet dat Thomas meer tegen prut. Ach, die hebben misschien wel een beetje beschaamd geweest en schaamrood geworden. Uh, die gaan beter doen mij op het pad. Van uw geboolde train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Toch, daar gaat al mijn lust en liefde heen. Mijn hoogsvermaak en mijn vuren zielsverlangen. Ach, mijn hoogte. Word je niet een beetje ongerust. Als je tien, twintig, dertig, veertig jaar precies enig aanblijft. Word je dan niet beetje ongerust. Denk er eens even over na. Ach, het is gebeurd hier. Die vijandig gezin geworden zijn. Uh, maar die veertig jaar praten over een levend gemaakt. Ik kan niet meer verloren gaan. Een levend gemaakt. Maar de dag zal alles verklaar. Die een vijand is van de leer van genade recht en gerechtvaardig door het geloof. Het is een eigenschap van het zelfmakend geloof. Daar krijg je nooit genoeg van God voor dat bijvoorbeeld. Ja. Echt waar. Ach. Wanneer het levendig mag wezen. Dan vinden we dat Paulus is om om onbonden te wezen. Om bij de Heere te wezen. Om bij Christus te wezen en om bij de vader te zijn. Daarom zeggen we. Wanneer het geloof ik weet wel. En dat komt in onze tekst eigenlijk niet apart. Uh, daar zijn inzinkingen in het geloof. Bestrijdingen. Beproevenen. Aanvechtingen. Verzoekingen. Met welk doel of dat het ons uit zou allemaal om aan God te Maar Want als alles zo naar het vlees gaat en zo naar onze zin gaat. He, dan zijn we toch spoedig vergeten van zijn weldaden. Ja. Maar wanneer soms druk en kruis, wat nodig is om gebrecht te worden naar huis, ach, dan kunnen we ook wel het leren kennen. Gesegend zij de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus, ons uitverkoren heeft. Ach, dan kan hier bij aanvangs ons het lof liet de derverlossing wel eens aanbreken. ze zij dank voor zijn onuitsprekelijke geld. Er staat nog bij dat hij zegt. En zegt gij het toon ons ten vader. Hij wil zeggen heb ik het jullie niet duidelijk genoeg is. Heb ik het niet duidelijk genoeg verklaard. En dan gaat het nog verder verklaren. Wanneer dat hij nog zegt. Geloof, geloof geniet. Dat ik in een vader ben. En de vader mij is. Geloof geniet. Dat de vader in mij is. En ik de eenheid van de goddelijke persoon. Hoewel die in zijn menselijke natuur hier op aarde was. En vandaar het mijn hoorde is de onkennis. De meeste hier noemt voor een profeet. En voor Jezus van Nazareth. Maar hoe weinig het hield hem voor God zo. Geen kennis. En juist door zijn godheid. Bracht hij aan zijn offer. en eeuwige waarde voor zijn Vader. Die in Christus ons met zichzelf verzoend is. We moeten gaan besluiten. Mijn medereiders naar de eeuwigheid. Ach, ik begin nog even de vraag te doen. Ach, wat denkt u van Christus. Ach, wat zou die tegen ons kunnen zeggen. Ben ik zo'n lange tijd bij u geweest. En hebt gij mij niet gekend? Ach, nee, het is een overweging. En een overdenking. En heb gij mij niet gekend, Wat zal het dan eens wezen, Als het die vreselijke woorden zullen moeten horen. Ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend, Gij die niet gewild hebt. Dat ik kon mag zijn. Ach God daar daartoe. De ernst op onze zin. Oh, mijn deugd. We hebben maar één ziel voor de eeuwigheid. En ach, de type, Die kan als een engel des licht zich zo schoon vertonen. Om een mens in een gevaarlijke en een bedwelmende rust te doen slapen. En dat hij zo zelf verzekerd wordt. Maar hier vinden we mens. Die in zijn onwetendheid, en uh, zichzelf nog niet eens schaamt. Ach, wanneer er nog onder ons zijn. We zeiden zijn enerzijds ter beschaming, maar anderzijds, vinden we niet dat Christus zegt, ach, pilist. Nou heb ik drie jaar met je omgegaan, maar nu breek ik het goed. Maar waarom al mijn predikaties, hebt dat het nou uitgewerkt. Ik breek met je, jongen, ga maar in. Nee. De liefde van die opperhebber. En de liefde van die grote leraar. Heeft hem onderwezen, Want hij wil onderwijzen en die dwalen. En brengen in het rechte spoor. Het God die genade verheerde. We zeiden straks. wie? zal de hand in de boezem steken. En zegt. Dat geldt mij dat het een middel zou zijn, dat het ons vernederen en vertederen, om door den heiligen feest te maken in in de verborgenheid, door het zielzalige geloof, om nog eens eens een volkomen kennis te verkrijgen, in den dag der dagen, om dan Christus te kennen zoals hij is, en zijn vader, voorgesteld zal worden als een gemeente zonder vlekken rimpel. Daar zullen alle raadsels opgelost en er zullen alle vragen beantwoord worden in de liefde van zijn van God die dan uit al zijn werken geëerd, geloond, gedankt en geprezen worden daartoe. Zegen de Heer in zijn woord om Jezus willen. Amen. Heer, u mocht de naprediker nog zijn. Het is in alle zwakheid en in gebrek. Maar, ach, u zou het toch kunnen gebruiken. Voor de een of voor de ander, ook aan ons hier. Ach, we zijn toch zo blinde schepselen, en we kennen dikwijls onze blinde. We zijn soms zulke dwaze scherps, als alles oh, te we wijzen in onze eigen ogen. Want we kennen dikwijls onze dwaasheid niet. Heren, we kennen soms onze armoede niet. Onze onwetendheid niet. Dan moeten we maar bijgeverrecht worden. Want al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd worden. U mocht ons dat goddelijk en geestelijk onderwijs schenken. En wij, ons in de verborgenheid van uw koninkrijk hierin geloven. Om nog eens in ons schouw te uit uw werken. Eeuwig te loven en te prijzen gaat naar hun verzorging. En verzoening met een iegelijk. Tot de plaats onze woning en verhoor ons om Jezus willen. Amen. Onze slot in het zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort? Ze wandelen hier in het licht van het Golgothaans voort. Zullen in uw naam zich al een dag verblijden die uw goedheid straalt en toe uw macht, en het lijden noem u twee weken ooit nooit een val gedogen, naar uw gerechtigheid en naar uw woord We noemen u het zevende vers in 89 De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Godse des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u lieden. Amen.